Van de Russen klaagt ook Spanje aan. Het Russische en Syrische leger hebben een gevechtspauze voor Aleppo aangekondigd. Volgens het Russische ministerie van Defensie voeren ze komende donderdag... acht uur lang geen aanvallen uit op wijken die de opstandelingen in handen hebben. In die periode krijgen de inwoners en opstandelingen de tijd om de stad te verlaten. De afgelopen dagen kwamen door luchtaanvallen op Aleppo tientallen mensen om. In Groot-Brittannië is een eerste groep kinderen aangekomen... uit het Franse vluchtelingenkamp bij Calais... 14 jonge vluchtelingen tussen de 14 en 17 kwamen vandaag met een bus aan in Londen... waar ze herenigd werden met familie. Het is de bedoeling dat er de komende tijd nog honderden kinderen... uit de jungle van Calais naar Groot-Brittannië komen. Zanger Bob Dylan heeft nog altijd geen contact gehad met de Zweedse academie... die hem de Nobelprijs voor de literatuur toekende. Een woordvoerder van de academie zegt dat ze het hebben opgegeven om Dylan te bereiken. Het is dan ook onduidelijk of hij op 10 december aanwezig is bij de uitreiking... Tot nu toe is de enige officiële reactie van Dylan een tweet... waarin hij zonder verder commentaar schrijft dat hij de Nobelprijs heeft gekregen. Ook in een concert dat hij vlak na de toekenning gaf... sprak hij met geen woord over de prestigieuze prijs. Het weer vanavond lokaal een bui. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan lokaal een misbank ontstaan. Morgen gaat het vanuit het westen regenen. S'middags kan de onweer en windstoten. Het is dan zo'n 14 graden. S'avonds kan het aan zee stormachtig worden.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 Ja, een hele goede avond. Welkom bij het tweede uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alko B. En we gaan filmmuziek draaien. Meer de romantische muziek, zou ik bijna zeggen. De films die op de rol staan. Miss Peregrine, Home for Particular Children. Sarava, de film Big. Batman Returns, Us, The Great and Powerful. The Godfather, Girl on the Train. Nou, dat zijn zo maar een paar films die voorbij komen het tweede uur. Na twee uur beginnen we altijd met een hit die in de film gebruikt is. En dat is deze keer The Money Blues Tuesday Afternoon. Uh, dat komt uit de film Bobby, van Bobby Kennedy. Ja, heerlijk, maar toch om twee uur een beetje te beginnen. En morgen is het dus nog een winstelag. I Muziek van de film Big, een komische fantasyfilm van Penny Marshall. Met onder andere Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Loggia, David Moscow en Mercedes Duel. De twaalfjarige Josh wenst bij een machine op de kermis groot te zijn. Hij wordt de volgende ochtend wakker met het lichaam van een dertiger, terwijl hij geestelijk en emotioneel nog twaalf is. Hij krijgt in New York een baan in de speelgoedfabriek en komt door zijn deskundigheid in wat voor soort speelgoed kinderen willen, snel aan de top. Aardig film. Ook tijdens het voetbal. Dus wil je iets anders zien dan voetbal. Kijk dan de film Big. Donderdag 20 oktober. Tijdens de wedstrijden van Ajax. En wellicht Feyenoord. Uh, best friends. CFM Cinema met uh, Late Night Music. En dit is deze keer de film van Howard Shore uh, Big. En dit zijn de, de aftertale muziek. van Howard Jones uit de film Big. En dit is volgens mij een splinternieuwe film. Uh, Mrs. Peregrine, Home for Particular Children. En deze muziek komt uit de film Miss Peregrine's Home for Peculiar, Peculiar Children. Een Amerikaanse fantasyfilm, 2016, geregisseerd door Tim Burton. En de muziek is van Mike Hickham en Matthew Markinson. De geliefde schoonvader van de 16-jarige Jacob, Jake Portman, wordt vermoord. Maar hij laat voor Jake aanwijzingen achter over een mysterie dat deze wereld en tijd overstijgt. Dankzij de aanwijzigingen ontdekt Jake een magische plek op een mysterieus eiland. Mevrouw Peregrines Weeshuis voor Bijzondere Kinderen. Maar als hij kennis maakt met de bewoners en hun bijzondere gaven en hun krachtige vijanden... wordt het mysterie alleen maar groter en gevaarlijker. Jake ontdekt dat zijn eigen bijzondere gaven het enige is dat zijn nieuwe vrienden kan redden. Uh, aardige film uh, is volgens mij 25 september in première gegaan. Uh, Bedtime Stories. deze soundtrack. Miss Peregrine. Home for particular children. Uh, en natuurlijk zijn deze week weer allerlei Batman films. Uh, volgens mij maandagavond was het eerste Batman. Vrijdag is Batman Return. The Bird of the Penguin. Danny Alfman. stukje van de afzietelmuziek, gewoon wat zo mooi is Danny Elfman die komt trouwens het laatste komende half uur nog een paar keer terug met andere films Afziteling Batman Returns is vrijdagavond 21 oktober op uh, SBS 9 half 9 tot 10 over 11. Wegdraaien, want dan hebben we hebben nog meer mooie filmmuziek. Aanstaande donderdagmiddag is er een hele bijzondere film, uh, Sarava. Uh, dat is een hele mooie muziek. Ik zal even opzoeken waar ik hem heb staan. Dan kan ik er wat van laten horen. Het is eigenlijk een kinderfilm en die film is uh, donderdag 20 oktober, herfstvakantie 5 over half 4 op NPO 3. Animatiefilm van Rémi Bessanson. Uh, prachtig vormgegeven en elegant vertelde animatie over de eerste giraffe die in 1827 naar Parijs kwam en voor een rage zorgde in de lokale dierentuin. De kleine Maki ontsnapt aan een Franse slavenhandelaar... en beleeft vele avonturen voordat hij zijn belofte kan inlossen... om de giraf Sarava terug te brengen naar Afrika. Zonder een moment opdringerig te zijn... biedt Sarava naast stylistisch meeschap en Maki spannende avontuur... ook een blik op Frankrijks gewelddadige verleden... en de koninklijke freakshow die toen de boel bestuurde. De film is wel Nederlands gesproken. Maar goed, uh, zeker de moeite waard. Dus neem hem op, kijk met de kinderen de film... Zarafa, muziek van Laurent Perez del Mar, Marseille. last nummer hier la shirafomania Sarava. Uh, even kijken, donderdagmiddag om half vier, vijf voor half vier op NPO 3. Zeker de moeite waard om met kinderen te kijken op in deze herfstvakantie. En dan kom ik weer bij muziek van Danny Elfman. En dat komt uit de film Os the Great and Powerful. De titelmuziek. Great and Powerful is op donderdag 20 oktober om half negen op net vijf te zien. Ook weer tijdens het voetbal natuurlijk. Een film met James Franco, Mila Kunis, Rachel Weiss en Michelle Williams. Onofficiële prequel van de klassieke kinderfilm The Wizard of Us uit 1939. Een charmante maar egoïstische goochelaar uit Kansas groeit naar bemoeienissen van drie heksen. gespeeld door Kunis, Weiss en Williams uit tot de fameuze tovenaar uit de titel. Met ene en nullen schept de regisseur Sam Raimi een oogstrelend kleurrijk fantasielandschap. Uh, Zeker de moeite waard. Mooie muziek van Danny Elfman. A serious Talk. Ritme van Zandvoort. Uit deze mooie soundtrack nog één nummertje. Time for Gifts, Doe ik niet helemaal. Klein stukje. Os the Great and Powerful. Muziek Denny Elfman. Ja, mooie muziek uit deze film. Us, The Great and Powerful. Aanstaande donderdag op de televisie. En ik zag dat er ook weer een hele bekende van Nina Rota gedraaid wordt. En dat is The Godfather. titelmuziek wordt gezongen door Harry Connick, een uh, jazzpianist en uh, ja, filmster. En hij uh, ja, heeft ook een eigen orkest, een eigen groep. En dat nummer, het komt allemaal uit de The Godfather Part 2. Promise me you, I'll remember the love team. Me and you remember this love together today we may not have tomorrow it's not for us to say. Faith me If we should lose each other very chronically. Televisie, de Godfather, dus ik ga niet helemaal draaien. Want ik wil toch nog wat tijd besteden aan een film... Die, helemaal, uh, die heel bijzonder is. En die film heet The Grand Piano. Ik zal dat muziek uitdraaien. Ik ga niet helemaal draaien, het is bijzondere muziek. Uh, heeft, dacht ik, ook een uh, beste soundtrack uh, gewonnen... Uh, bij een uh, thriller of avonturenfilm. The Grand Piano... Kran Piano is een bijzondere film. Ik zal wat vertellen erover. Hoofdrollen Elia Wood, John Kuschek en Carrie Bisset. Elia Wood is uh, grandioos als ile sterpianist die worstelt met plankenkoorts... na een mislukt concert jaren eerder. Maar tijdens zijn comeback-concert... slaat de werkelijke doodstangst toe... als hij in zijn bladmuziek leest dat er geweer op hem gericht is en dat een valse nood hem zijn leven zal kosten. Regisseur Mira, protesee van Guillermo del Toro... maakt van deze eenvoudige opzet een weergeloze nagelbijter... die zelfs in de zwakke momenten bedenken aan het werk van Brian De Palme en Alfred Hitchcock. Het zal je gebeuren als je piano moet spelen dan zit het geweer op je gericht. Deze muziek is ook, komt uit de Krono Piano Dirt Movement. Als je een spannende film zou ik je zeker naar de Grand Piano gaan kijken. Een bijzondere film. Zeker de moeite waard. Dan kom ik toe aan de laatste soundtrack die ik nog op de rol heb staan. En dat is een splinternieuwe film. En die heet The Girl on the Train. Het verhaal, het verhaal volgt een recent gescheiden vrouw. Rachel genaamd die de trein neemt naar Manhattan. Daar is ze getuige van een ogenschijnlijk perfect koppel. Scott en Megan. Maar op een dag gaat er iets mis tussen die twee. En raakt Rego verzeild in een mysterieus complot. Rondom de verdwijning van Make en hip wel. Deze film draait aan heel veel bioscoop op het moment. The Girl on the Train, ik doe één nummertje riding the train. <middels> en volgens mij zit er naar het gelijknamige boek Girl on the Train, wat uh, volgens mij iedereen zo wat gelezen heeft: de thriller. <middels> Muziek Danny Alfman natuurlijk. van Danny Elfman. Ja, in deze uitzending zat veel muziek van Danny Elfman. Uh, Batman Returns, Oz uh, the Great and Powerful, uh, Girl on the Train. Ja, te veel om op te noemen. Uh, het is alweer de hoogste tijd, zie ik. Dus we gaan eruit met Danla en met John. naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko Bey En we hebben filmmuziek gedraaid. Oude films, nieuwe films. Pop, klassiek, soul, romantisch. Voor ieder wat wil. En natuurlijk, zoals altijd, de mooie klanken van Philippe Rombi uit de film Dans la Maison. Ik wens je een hele goede week. Ik geloof dat het goed filmen weer begint te worden, want er is regen voorspeld. Nou, wat wil je nog meer? Regen en lekker op de bank zitten, filmpje kijken, of misschien voetbal. Er is dus genoeg voetbal weer deze week. Voorzover direct wel te rusten en morgen gezond weer op. Sleep wel tot volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, ZFM.